4 uur. Het NOS Journaal. Jurist Ubnitzki. Tot nu toe heeft ongeveer 37% van de kiezers gestemd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau ipsos Seneveet in opdracht van NOS en RTL. De opkomst is vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 ongeveer gelijk. Toen had rond 4 uur 38% van de kiezers gestemd. Het NOS-slotdebat van gisteravond heeft gemiddeld ruim 1,7 miljoen kijkers getrokken. Daarmee is het het best bekeken verkiezingsdebat van deze campagne. Bij Amerikaanse diplomatieke gebouwen over de hele wereld... worden extra veiligheidsmaatregelen genomen... na de dood van de Amerikaanse ambassadeur in Libië. Hij kwam samen met drie andere diplomaten om het leven... bij een aanslag bij het Amerikaanse consulaat in Benghazi. Correspondent Ilko Bos van Rosenthal, wat zijn de reacties in Washington... Ilko, je bent uh, bijna niet te verstaan. Uh, ik, ik stel voor dat we uh, straks uh, naar je overschakelen. More... Mogelijk is de aanslag in Benghazi gepleegd uit woede... over een film die wordt opgenomen in de VS. Daarin wordt de profeet Mohammed belachelijk gemaakt. De laatste keer dat een Amerikaanse ambassadeur werd gedood... bij een terreurdaad was in 1979 in Afghanistan. De Britse premier Cameron heeft excuses aangeboden voor de ramp in het Hillsborough Stadion. Er kwamen in 1989 bij de halve finale om de Britse beker tussen Liverpool en Nottingham Forest 96 voetbalfans om het leven. In eerste instantie werd gezegd dat de ramp te wijten was aan de Liverpool-fans, maar uit nieuw onderzoek blijkt dat politie en hulpdiensten grote fouten hebben gemaakt. In de middenberm van de A1 bij Stroe is een dode man gevonden in een auto. De politie denkt dat hij het slachtoffer is van een eenzijdig ongeluk... dat al in de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde. Een vrouw meldde die nacht dat ze een auto met hoge snelheid langs zag rijden... en dat ze daarna vonken zag. De politie en Rijkswaterstaat konden toen niets vinden. Gistermiddag zag een vrachtwagenchauffeur de auto liggen... tussen de bomen en de struiken in de middenberm. De identiteit van de dode man is nog niet bekend. Toch nog even terug naar Amerika. Uh, de reacties op de dood van de Amerikaanse ambassadeur in Libië. We hebben contact met Ilko Bos van Roosenthal. Wat zijn de reacties? Ja, Clinton, de minister van Buitenlandse Zaken, is nog steeds aan het woord. Zij is zichtbaar, echt geschokt, dat zie je aan haar gezicht. Uh, uiteraard uh, haar medeleven voor de families van deze vier mensen. En ze heeft het heel erg scherp veroordeeld, dit geweld. Ze zegt, laat dit ook een boodschap zijn voor mensen van alle religies... over de hele wereld, dat dit echt niet te tolereren valt. De, de bewaking is verscherpt bij allerlei ambassades, je zei dat al. Het is echt niet dat zoiets gebeurt. De laatste keer is ruim 30 jaar geleden... Toen was de Amerikaanse ambassadeur in Afghanistan de die, werd, uh, die om het leven kwam bij een aanslag. Op dit moment, er wordt natuurlijk gevreesd voor meer geweld. En bijvoorbeeld president Karzai van Afghanistan, die heeft gezegd dat deze anti islamfilm waar het waarschijnlijk om gaat, een schande is verboden moet worden. Maar hij zei helemaal niets over dit anti-Amerikaanse geweld. En Karzai is op papier een bondgenoot. Ilke Bos voor Roosentaal, dankjewel. Het weer, afwisselend wolkenvelden en zon. Er trekken enkele buien over het land en het is zo'n 17 graden. Ook vanavond en vannacht regenachtig, vooral aan de kust. Morgen bewolkt en zo'n 18 graden. ABB verkeersinformatie. Het is niet heel erg druk. Er staat 25 kilometer file in totaal. Er zijn geen opvallende files bij. De langste staan op taal A1 van Amsterdam, de Amersfoort... voor knopert Hoeverlaken 4 kilometer...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 Dit is Radio 1, VPRO, Villa VPRO, Tesselblok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Zometeen ons Euroforum vanuit Straatsburg, maar eerst dit. Hyperlinks op je website of op je blog zijn niet meer zo vanzelfsprekend. De rechter heeft zojuist geen Stijl.nl veroordeeld... tot het betalen van een boete voor het linken van een fotoreportage van Playboy. Is hiermee de internetvrijheid bekneld en moeten we ons zorgen gaan maken? Andreas, Udo de Haas, hallo. Hallo. Uh, jij bent internetjournalist. Vertel eens, is het een opmerkelijke uitspraak en wat zijn de gevolgen? Ja, dus absoluut een uh, opmerkelijke uitspraak. En, en uh, ja, dat vooral omdat het gewoon de eerste keer is dat, dat in Nederland uh, een rechtbank zegt dat, uh, dat een hyperlink uh, niet alleen maar onrechtmatig is. Want dat is het al eerder, uh, is dat al vaak al in vonnissen uh, uh, gebeurd. Maar dat het ook daadwerkelijk uh, inbreuk maakt op, op auteursrechten. En dat wordt veel strenger uh, bestraft. Met onder andere inderdaad dwangsommen en, en uh, nou ja, proceskosten, uh, vergoedingen enzovoort. Dus dat mm -hmm. is uh, dus, uh, ja, maandrekend vonnis, absoluut. Maar wat is een hyperlink eigenlijk, uh, al Een link, een link uh, elke link van het internet, van, een, van de ene pagina naar, de andere, naar een andere, naar een bestand toe, naar een... Uh, naar een, een, een ander woord toe, naar een pagina, naar een site, uh, ja, naar een foto. Ja. Uh, je kan het gek niet bedenken. Het hele internet hangt natuurlijk... Het uh, hele web hangt elkaar vast uh, van, van hyperlinks. Nou was dit een link uh, uh, van geen stijl naar uh, naaktfoto's... die in het decembernummer van Playboy gepubliceerd moesten worden... maar die daarvoor al uitgelekt waren op internet. Ze stonden er dus al op. Dan gaat geen stijl daar naar linken. En desondanks zegt de rechter nu... Ze waren nog wel niet gepubliceerd in Playboy, maar toch valt het al onder hun auteursrecht. Dat, dat beperkt de mogelijkheden aanzienlijk voor uh, mensen om te linken. Ja, nou goed, kijk, het is een heel specifiek geval en de rechter benadrukt dat ook. Dus het is, hè, laat ik vooropstellen dat dus gewoon normale blogs en websites die, die, die linken naar andere websites of naar artikelen waar, waar ze over schrijven... dat die niet bang hoeven te zijn uh, dat hun link uh, inbreuk maakt op, op rechten... Het is een heel specifiek geval waarin de rechter in ieder geval zegt van, uh, die bestanden waren inderdaad, uh, die waren nog niet openbaar. Maar dat, dat maakte het juist zo inbreukmakend. Hè? Want die, die Playboy lag nog niet in de winkel. Nee, iedereen die zat erop wacht te wachten bij wijze van spreken. En Geen Stijl, die komt met die primeur zelf. En, en maar Geen provenant. Stijl houdt ze toch ergens van internet? Dus iemand is ze voor geweest. Nou ja, ze hebben een soort tip gekregen. Ze zeggen zelf dat het van Playboy zelf afkomstig is. Dus, dus dat het een soort, uh, soort sluikse marketingcampagne eigenlijk was. Maar daar gaat de rechter eigenlijk aan, aan voorbij en zegt van nou, dat, dat, dat doet niet af. Maar even, Geen spel heeft, heeft gewoon uh, door, door, door de prominente te linken en eigenlijk iedereen naar, naar hun site te, uh, te halen met het nieuws van hier kan je de foto's al bekijken. Uh, uh, hebben ze eigenlijk uh, de, de rechten van, uh, van Sanoma en van Playboy geschonden en ja, maar, ook echt de, de auteursrechten. Maar even fundamenteel nou uh, Andreas. Ja. Die foto's staan op internet. Wat is nou het wezen van internet? Internet is openbaar, toegankelijk mm -hmm. voor iedereen. Ja, en dan, nou, als je daar naar verwijst, dan ben je strafbaar. Dat kan toch niet? Maar goed, ze waren dus nog niet te vinden. Ze stonden op een soort file hosting site. En dat die, heeft, elk bestand heeft een unieke URL. En, en dus, hè, dus, dus een, dat is de, de feitelijke link. Maar mm -hmm. zolang niemand die link deed, ja. is, is het bestand ook, ook nog niet openbaar. Dus, dus geen niet, stijl niet te heeft, te heeft ons geholpen met in te breken in iets waar wij niet thuis horen. Dat is het nou, eigenlijk. Nou, niet zozeer in te breken. Ze zeggen zelf van ja, dit is eigenlijk ze hebben het sleuteltje. Uh, ja. tot dat bestand. En dat sleuteltje hebben ze gepubliceerd. En daardoor kon iedereen zelf die bestanden zien. En daarmee hebben ze het openbaar gemaakt. Uh, niet zozeer vermenigvuldigd. Hè, want ze, ze hebben het zelf niet gehost, die, die foto's. Maar die, die, die stonden elders. Maar door er zo prominent naar te linken en dat als nieuws te brengen... Uh, hebben zij... Uh, niemand kon er nog bij. En door geen stijl kon iedereen erbij. En daarmee ja, was, was die playboy. allemaal okay. dus, Wie... tot slot, tot slot, Andreas. Wie... Uh, is nu, denk je, blij, behalve natuurlijk Sanoma en Playboy. Maar in, uh, in de basis met deze uitspraak? Nou, je ziet dat het verschillende partijen. inderdaad, uh, die, dit vonnis wel zo'n soort breed trekken. Hè? Dat het wel, wel degelijk uh, consequenties heeft voor, voor heel veel andere partijen. Nou, onder, onder andere Stichting Brein. Uh, die heeft mij net verteld dat ze, dat ze verheugd zijn met, met dit vonnis. en het nader gaan bestuderen. En, ja, dit is een dat is een stichting het, die het, zich bezighoudt met, met alles rond auteursrechten op het internet? Ja, hè? Ja. Die, die proberen piraterijen te bestrijden door, mm -hmm. door andere sites die, die linken naar, naar illegale bestanden aan te pakken. En, en tot nog toe uh, hebben zij het voor elkaar gekregen dat, dat, dat zo'n site werd maximaal veroordeeld tot, tot een onrechtmatige daad. En nu uh, zien ze dit vonnis als een soort doorbraak en, en mogelijke kansen voor hun om, om dus ook sites aan te pakken met, met daadwerkelijke inbreuk, wat dus zwaarder wordt bestraft. Oké, okay. nou, we gaan kijken waar dit allemaal toe leidt. Dankjewel, Andreas Udo de Haas, hij is internationalist. Bedankt. En nu gaan wij naar het Europese parlement in Straatsburg, naar ons Euroforum. Met vandaag Bas Eikhout van GroenLinks, Kathleen van Bremt van de Vlaamse Socialisten, Marietje Schaken van D66 en uiteraard onze eigen Europa-watcher Fred Stroobans. Fred, eerst eventjes de ja. algemene stemming in het Europese parlement over de uitspraak van... De het constitutionele hof in Karlsruhe, Duitsland, die gezegd heeft dat deelname van Duitsland aan het permanente noodfonds, waar heel veel geld aan om gaat, voor arme landen, Griekenland, enzovoort, dat dat niet tegen de grondwet is en dat dat mag. Dus is het een voorwaarde vast, hebben we het later over. Ik kan me voorstellen dat de opluchting groot is bij jullie. Ja, dat wilde ik net zeggen. Grote opluchting. En het was, het, het was de voorzitter van het Europese parlement, de heer Martin Schulz, Duitser zelf, die nota bene midden in de speech van Guy Verhofstadt, nu moet je je voorstellen Guy Verhofstadt, die heeft speeches die lijken op een voorbijdenderende TGV. Dus midden in die speech ging Schulz dat aankondigen, maar hij zei er zuinig, hij voegde daar zuinigjes aan toe, dat het misschien wel belangrijk kon zijn voor het verloop van de speech van meneer Verhofstadt. Dus er was inderdaad algemene opluchting, ja. ja. Daarbij de, bij de mensen bij jou aan tafel ook? Laten we die eventjes horen. Uh, eerst maak ik het Lim van Bremt. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, uiteraard opluchtingen waren allemaal opgelucht. Al moet ik eerlijk toegeven, um, ik en ik denk vooral heel veel andere mensen hadden dit ook wel verwacht. Hè. We hadden helemaal niet verwacht, het omgekeerde zou echt uh, verbaasd hebben. We hadden helemaal niet verwacht dat het uh, grondwettelijk hof in Duitsland dit zou afschieten. Dus ik vind dat we er ook... ...erg veel aandacht aan besteden. En het uh, geeft wel een beetje aan hoe scheefgetrokken de situatie in, uh, in Europa is. Hè. Bedoel we je daarmee hoe belangrijk kijken. Duitsland is geworden? Duitsland is geworden. Nee, nee, maar Duitsland is belangrijk. Laten we daar niet flauw over doen. Maar het grondwettelijk hof in Duitsland... Um, ...dat die in staat zou zijn om uh, um, uh, een belangrijke beslissing op Europees niveau tegen te houden... Ja. Ik, en ik ben voor grondwettelijke hoven. Hè. Die hebben een heel belangrijke functie in een democratie. Ja. Maar het grondwettelijk hof in Duitsland zou niet zo'n belangrijke rol mogen spelen in, uh, in uh, Europese besluitvorming. En dat geeft meteen aan ja, wat we moeten doen in Europa. We moeten, uh, we moeten onze constructie herzien. We moeten meer en beter integreren. En uh, ja, we gaan veel meer samen moeten doen. Ik weet dat ja. dat misschien in Nederland vandaag de dag een moeilijke boodschap is. Maar het is toch één die waar is, denk ik. Marietje Schaken van D66, opgelucht en dezelfde aantekening als Kathleen van Bremt. Ja, ik denk dat het ook met name op de markten even rust heeft gebracht... maar dat we het lange termijn perspectief niet uit het oog moeten verliezen. Mm het -hmm. is dus niet alleen zodat één hof uh, heel Europa eigenlijk in gijzeling kan houden... maar het was zelfs aangedragen door één persoon. Dus je ziet uh, dat er gewoon kwetsbaarheden in het huidige systeem zitten... waardoor Europa politiek gezien niet met de antwoorden kan komen... Uh, en niet met de structuur uh, nu de ja. problemen waar we voor staan aan kan. En ja. uh, dat bleek ook maar weer uit uh, het gebrek aan, aan oplossingen... Uh, in de speech van uh, Barroso. Uh, er moet gewoon een daadkrachtig politiek systeem zijn in Europa... wat ja. uh, het Europa van de toekomst in de wereld neer kan zetten. En wat iets kan betekenen voor mensen in Europa. En dat ontbreekt allemaal. Dus ja, uh, ja daar is dit ook weer een voorbeeld van. Ja, Bas Eikhout. Uh, t, uh, toch eventjes een, uh, een merkwaardige situatie die zich nou voordoet. De euro-sceptici in Duitsland, die geen zin hebben om te blijven be betalen voor arme landen, die krijgen eigenlijk nu gelijk. Omdat uh, het niet zo kan zijn, zegt Kathleen en zegt Marietje Schaken, dat Duitsland dat tegen kan houden. Maar Duitsland kan dat tegen Gehouden, omdat als zij zelf niet meedoen, dat zoiets niet door kan gaan. Dus de macht van Duitsland wordt bevestigd door die sceptici. Als je begrijpt wat ik bedoel. Het is een doordenkertje. Ja, dit is, dit is do ik ben er even nog op aan het kouwen. Maar uh, ja, wat volgens mij vooral het probleem is, dit hele noodfonds is geen EU-verdrag. Dit is een verdrag van 17 lidstaten die de euro hebben. Uh, als India morgen de euro neemt, dan kunnen zij ook bij dit verdrag aansluiten. Bij wijze van spreken. Mm -hmm. Dus, en dat is het punt, Europa, en daar hebben we het altijd wel over... maar het zijn de lidstaten die niet durfden om een noodfonds echt Europees te maken hè, van de EU. En dat betekent, het is gewoon een internationaal verdrag van individuele lidstaten, van individuele landen. En dan in die constructie is het wel degelijk terecht dat elk land het dan kan tegenhouden. En dat dat op dit moment het constitutioneel hof van Duitsland is. Ja, dat is zo. Het had ook het constitutioneel hof van Spanje of Portugal kunnen en zijn. En als het een onbetekend het het landje is, dan had die uitspraak niet uitgemaakt. Maar nu het om Duitsland gaat, die toch voor het meeste geld moet zorgen, maakt het heel veel uit. Nou, nee, nee, nee, nee. Want het gaat uiteindelijk om ratificatie. En inderdaad, Duitsland is voor die ratificatie van het verdrag heel erg belangrijk. Maar echt het allerbelangrijkste is meteen al de weefvoud aan het begin van dit noodfonds. Het is geen EU-verdrag geweest. Hmm. Dat hebben we niet aangedurfd. En dan maak je heel erg afhankelijk van 17 losse nationale besluiten. En dat is volgens mij meer het grote probleem. Ik, Ik vind het op dit moment logisch wat er gebeurd is. Maar het probleem is, we durven niet echt de Europese oplossingen okay. dan op te stellen. Dan, dan zijn we meteen bij het volgende fret. Dat mag jij even. Voor ons, ja. voor ons neerzetten. Um, uh, uh, Marietje Schaken zei het ook al. En, en Bas Eickhout zei het nu ook. Barroso heeft zijn verhaal gehouden over het Europa van de toekomst. Er is een nieuw Europa nodig, want er zijn zoveel weeffouten. Maar zijn al die weeffouten in zijn verhaal opgelost? Is er een uh, prachtig wenkend perspectief? Nou, er, zijn, er zijn een aantal plannen neergelegd door de Europese Commissie. Er komt dus een Europees bankentoezicht. Wie gaat dat bankentoezicht uitoefenen? Dat is de Europese Centrale Bank... In uh, Frankfurt. En als het aan uh, het Europese Commissie ligt, dan treedt dit al in werking. Op 1 januari 2013. Er wordt dus echt enorm doorgepakt. Uh, maar in het Europees parlement uh, worden er wel vraagtekens bij geplaatst. Want ineens wordt de Europese Centrale Bank uh, wel erg machtig. Hè? Oorspronkelijk uh, was ze bedoeld om voor prijsstabiliteit hè, uh, te zorgen in Europa. Te vermijden dat er te veel inflatie was. Nu treedt uh, de ECB ook al monetair op. Ze dus moet, als het echt moet, als de nood aan de man is... Uh, obligaties van landen opkopen als die in waarde uh, dalen. En nu krijgt ze binnenkort het volledige bankentoezicht... op de meer dan 6.000 banken in Europa. En de vraag die zich vandaag stelde in het Europees parlement is... a) ah, waarom moet de ECB die doen? En ten tweede, hebben wij daar wel controle als parlement over? Nou, we zitten daar. Kathleen van Brempt, uh, uh, waar blijft de democratische controle? Ja, dat is een heel terechte vraag. Um, dat heeft te maken met die hele constructie, want de bankenunie is daar natuurlijk maar een, een klein onderdeel van. We proberen altijd maar binnen de context van het huidige verdrag te opereren. En eigenlijk is het verdrag onvoldoende. En eigenlijk yes. moeten we naar een ander verdrag, waarin dat we opnieuw bereid zijn om dat Europese parlement, dat toch het enige rechtstreeks verkozen parlement is en de publieke opinie in Europa kan vertegenwoordigen, een pak meer macht te geven. En dat betekent ook uiteraard macht op het monetaire, macht op het fiscale en macht op het sociale. Excuseer. Um, uh, en dat stond ook wel in de speech van Barroso. En dat vind ik eigenlijk redelijk centraal. Ik heb geen probleem met de voorstellen rond de bankenunie. Ik heb wel een probleem met het feit dat er te weinig democratische controle is. En dat beginnen de mensen in de Europese Unie. Of het nu in Nederland is of in België. Dat begint hun echte echt keel uit te hangen. Hè? Maar... Ik geef wel, vandaag de, dag, um, uh, vandaag de dag zijn er twee grote keuzes, Zie je trouwens ook in de verkiezingen in Nederland, maar dat ga je steeds meer in andere, in andere verkiezingen zien. Er zijn twee opties. Hè. Je hebt de politieke partijen die steeds meer beginnen zeggen, we moeten dit Europa niet. We willen dit Europa eigenlijk te koer niet. Of politieke partijen die de moed moeten opbrengen om te beginnen te zeggen, dit Europa is onvoldoende, we gaan meer Europa nodig hebben, meer integratie en meer democratische controle. Maar dat betekent macht afstaan van de nationale lidstaten. En dat is een bijzonder moeilijk debat in de Europese Unie. Marietje, Marietje Schaken van D66. Ja, ik denk dat dat een belangrijke uitkomst is van de speech van vandaag... dat er een nieuw verdrag moet komen. En uh, wat voor D66 natuurlijk ook heel belangrijk is... is dat die democratische controle er echt is. Dat dit niet meer uh, een stap naar voren wordt... waarbij er meer macht aan uh, de regeringen wordt gegeven... maar waarbij er echt democratische controle is... En uh, nou ja, we hebben vandaag verkiezingen, dus daar zal iedereen met zijn hoofd bij zitten. We hebben natuurlijk ook wel een regering nodig die daar met een idee aan tafel gaat zitten. De VVD, en, waar uh, het zomaar eens zou kunnen dat de D66 daarmee in een regering terechtkomt in Nederland. Die staat zo langzamerhand afwijzender dan ooit tegen ook nog maar een, een, een vingerpuntje meer macht richting Brussel. Wordt een moeilijke ja, zaak en ook voor uh, jullie. angst voor vergezichten. Dus wij zullen dan, uh, als die situatie zich voordoet als D66, dat heel erg gaan aanjagen om dat wel te doen. Want. Uh, als er zulke belangrijke beslissingen worden genomen, moet je aan tafel zitten. Uh, Nederland heeft een uh, positie in Europa waarbij we als er politieke wil is een voortrekkersrol kunnen spelen. En uh, het is heel belangrijk om dat te doen. Ja. We moeten niet vanuit de zijlijn meekijken, maar juist meedoen. En daarom is vandaag uh, niet alleen in Nederland belangrijk, maar wordt er ook vanuit Europa toch met veel belangstelling niet alleen naar het Hof in Duitsland gekeken, maar ook naar wat er in Nederland gebeurt. Ja, uh, Bas Eikhout, is, is het niet zo ook dat uh, er een sfeer aan het ontstaan is waarbij men denkt, ja een politieke unie hebben we eigenlijk wel nodig, want we komen erachter dat we die munt nooit redden zonder een politieke unie. Maar daar hoort helemaal democratische controle bij. En nou zal je vastzien dat je straks een politieke unie krijgt en die democratie die hobbelt er een beetje achteraan. Nou, dat is het gevaar natuurlijk. Ik bedoel, ja, wat bedoelen we precies met een politieke unie? Uh, laten we even gewoon teruggaan naar dat bankentoezicht. Het is gewoon heel belangrijk, en dan zijn we het allemaal over eens... inclusief de VVD van Rutte, dat dat Europees beter georganiseerd moet worden. Maar dan vervolgens is het wel, ja, maar aan wie gaat die toezichthouder... gaat die, uh, zeg maar, zijn verantwoordelijkheid leggen? Iemand ja. moet die toezichthouder kunnen afrekenen. Nou, en dat is het logisch, dat als jij een Europese toezichthouder maakt... dat je dan ook een Europees Oftewel, het Europees parlement daar een rol geeft. En dat is gewoon telkens ook het probleem in het Nederlandse debat. Men probeert altijd heel erg algemeen te blijven met de visie op Europa. En als er dan iets concreets komt, zegt ze... ja, we willen heus wel wat meer bankentoezicht Europees. Ja, dat betekent dus ook dat je dat democratisch moet gaan controleren. Dat betekent dus Europees parlement een rol. Dus kortom, dat zogenaamde vergezicht waar Rutte niet aan wil... daar komt hij vanzelf, wordt hij wel gedwongen door dit soort ontwikkelingen... om daaraan toe te geven. En dan is het veel handiger dat je van tevoren daar zelf een visie op uh, laat zien, nadat je achteraf moet toegeven dat de divisie er door anderen voor je is ontwikkeld. Ja, Katleen van Bremt van de Vlaamse Socialisten. Uh, misschien doet het erna na vannacht uh, een uur of drie helemaal niet meer toe wat meneer Rutte daarvan vindt, want hebben we hebben wellicht <laughs> een geheel andere premier. M misschien meneer Samson van de Partij van de Arbeid, een sociaaldemocraat. Uh, uh -huh. Volgen jullie die verkiezingen heel erg daar? Onze verkiezingen op, dus. Op de voet. Ja, ik sowieso in Vlaanderen um, uh, zijn we toch wel hè, onze haatliefde verhouding met jullie, hè, maar we zijn. Uh we, zijn, we voelen ons erg verbonden met jullie. En ik, heb, um, um, ik persoonlijk, um, maar ik denk veel mensen bij ons... We hebben jullie wel wat gemist de laatste jaren, moet ik zeggen, in Europa. Ja. En wat bedoel ik daarmee? We, zijn, we hebben altijd eigenlijk een sterk verband gehad binnen Benelux. Hè? Daar in de kern van Europa. De founding fathers van Europa. En we zijn relatief kleine landen. Ik weet dat Nederland dat niet graag hoort. Hè? Maar eigenlijk zijn we relatief kleine landen. En we. door samen te werken... Ja, dat zijn we. Dus nee, door samen te natief. werken naar Benelux... <laughs> nee, dus, ja, ik, ik, probeer ik probeer zacht te zijn. Ik probeer te zijn voor jullie. Hè. Jullie hebben een ja. belangrijke dag vandaag. Hè. Ik probeer jullie wat te sparen. Hè. Ja. Um, maar in dat Benelux-verband konden we eigenlijk redelijk wat realiseren. Ook in die raad, hè. door met, met, met elkaar samen te werken. Doordat de ministers met elkaar overleg plegden. Ja, Dat was de laatste jaren gewoon helemaal niet meer mogelijk. Nee. Jullie erg wrange um, uh, standpunten over Europa... Met, met momenten enorm eurosceptisch, ja, dat maakte het gewoon niet mogelijk om stappen nee. vooruit te zetten. Dus ik hoop uit de grond van mijn hart, natuurlijk hoop ik dat Samson Wint, dat, dat, dat is een geestes... Uh, wij zijn geestesverwanten, ja. wij, wij, maar... zijn, wij zijn familie, we zitten ja. samen in een grote familie. Maar nog belangrijker dan dat vind ik, dat biedt de opportuniteit, hoop ik, denk ik, um, uh, dat we Nederland zoals we dat kennen ook een beetje terugkrijgen, uh, ook op het Europese toneel, en daar kijk ik erg naar uit eigenlijk. Ja, Marietje Schaak, je kunt de uh, invloed van Nederland natuurlijk ook overdrijven, want als je de Britse pers erop naar kijkt, dan staat bijvoorbeeld het EP, Associated Press, zegt bijvoorbeeld uh, dat deze verkiezingen uh, test zijn voor hoe Europa de eurocrisis gaat aanpakken. Dus als wij maar bijvoorbeeld heel streng zijn met bezuiniging en onder die 3% begrotingstekorten uh, gaan maar duiken, komt dan komt het in heel Europa wel goed. Nou, dat lijkt me wel een tikje overdreven, zeg. Ja, ik, ik lees dat eigenlijk anders, omdat ik het ook in meerdere media zie dat uh, mensen soms denken dat Nederland een gidsland is. Dat zijn we natuurlijk op positieve manier heel lang geweest. We zijn een exportland, een land wat met veel ambitie en ideeën en uh, uh, slimme diplomatie en politiek een voortrekkersrol. En eigenlijk uh, ja, in het midden van de EU uh, kon spelen, zelfs als klein landje. En uh, dat is heel snel achteruit geholpen onder de laatste regering en ook wel in de jaren daarvoor. Door stilstand, door een gebrek aan ambitie, door de hele tijd te hakken in het zand. En uh, ik denk dat. Dit bericht ook uh, uh, erop op speelt dat er in meerdere landen natuurlijk uh, problemen zijn uh, ten aanzien van de politieke wil om iets te maken van Europa. Uh, dat er uh, euroskepsis uh, de kop opsteekt en dat dat in Nederland nu in deze verkiezingen uh, ja, tot uiting komt. En het is wel interessant om te zien dat nu op de dag van de verkiezingen uh, ja, ook het politieke midden weer, uh, weer een kans krijgt. Ja. Dat we niet meer met die hele grote SP te maken hebben. Dat wilder's. Uh, uh, toch uh, kleiner aan het worden is met zijn PVV. Dus ik hoop dat we na vandaag echt weer met die ambitie in Europa een rol gaan spelen. Op die manier die voortrekkersrol invullen. Ja. Uh, en ik ben eerlijk gezegd ook wel benieuwd wat Samsung nou van plan is. Want uh, hij heeft eerder gezegd dat hij zich niet aan die 3% afspraken wilde houden. Niet we weten volgend eigenlijk jaar niet. Al. Nee, maar je ziet ook aan Hollande in Frankrijk dat hij uh, toch toen puntje bij paaltje ja. kwam en hij verantwoordelijkheid moest nemen, wel zich aan die afspraken is gaan houden. Dus je ziet ook wel uh, in een land als Nederland dat soms uh, verkiezingsretoriek uh, wel weer wat anders kan betekenen Bas. dan uh, het dragen van verantwoordelijkheid. Ja, Bas Eikhout, uh, uh, het ziet er toch naar uit dat Nederland wat minder sceptisch, uh, eurosceptisch wordt, maar als... Europa dat nou wel zou worden, eurosceptischer dan ze nu al een beetje zijn. Dan schrijft de Daily Mail, een Engelse krant, dan verliest Merkel macht in Europa. Hoe moet ik dat nou weer zien? Nou, dat moet je zien als een, als een stuk van de Daily Mail... die niet echt heel erg bekend staat als het meest eurofiele krant van Europa. Die hoeven we het verder niet dus, over te hebben, wil je zeggen. Nou, nee, ja, ik moet zeggen, Daily Mail, dat is altijd leuk doorbladeren... maar om nou echt een hele mooie duiding over Europa daaruit te pikken... Nee. zou ik niet okay. te, te zwaar nou, aan te nee. Jouw analyse dan, of jouw verwachting... wordt Nederland minder eurosceptisch en misschien wel eurofiel juist na vannacht? Nou, dat moeten we nog wel zien. Want het wordt natuurlijk een coalitie-P van vvd Dus uh, of Rutte nou de grootste wordt of niet... zijn partij zal zeer waarschijnlijk in die coalitie zitten. En die houdt altijd die angst voor PVV. Dus die gijzeling van PVV, uh, van VVD, door PVV zal wel blijven. Maar ik denk dat we gewoon weer in een iets wat normaler vaarwater gaan komen. Uh, ik denk ook dat de beeldvorming uh, van Nederland... je kan zeggen, tien jaar geleden was hij misschien iets te positief. Toen leek het net of dat Nederland op alles voorop liep. Nou, dat moet je ook wat genuanceerd zien. Daarna was nu ineens een beeld van dat leiderschap van Nederland... wordt in één keer ingeleverd door deze rare constructie van, met Geert Wilders. Nou, ik denk dat we, we gewoon een hele moeilijke tijd hebben gehad. Het, wat vooral belangrijk is, dat Nederland nu weer eens een rustige... stabiele koers gaat varen met een visie op Europa. Ik bedoel, er gaan vraagstukken komen voor meer Europese integratie. Hoe staan we daarin? En Rutte, kom nou eens een keer met jouw vergezicht. Echt, hou op met die onzin dat het niet nodig is. Het is wel degelijk nodig. En als jij het niet doet, doen het anderen het voor je. En ik hoop dat er een coalitie komt die weer visie op europa is en gaat meepraten in het kader van benelux en de eu en als ik dan mag zeggen dan hoop ik wel dat die visie ook wel wat meer groen getint is want ik dacht uiteindelijk al dat het groen links want dit is gewoon wat je collega's ja, ja, ja. daar ook de, kunnen de, vertellen ja maar daar wil ik wel even zeggen dat we ook weer Barroso heeft het alleen maar over de eurocrisis alsof er niet een andere crisis een ecologische crisis en uitdagingen voor de of toekomst van crisis. europa een sociale crisis en als je dat ziet dat soort uitdagingen daar is een brede visie op nodig en ik denk dat GroenLinks daarin in het kabinet wel degelijk ook wat meer die groene en sociale kanten kan aanstippen. Uh, Dit was een voldoende aanstippen. uitzending voor politieke partijen. Bas Eikoud van GroenLinks vanuit <laughs> Straatsburg, dank je wel. Ja. En zijn collega Marietje Schaken van D66. En Kathleen van Bremt van de Vlaamse Socialisten. En natuurlijk onze eigen Fred Stroobans. Hartelijk bedankt daar in Straatsburg. Dit was Villa VPRO voor vandaag. Als u nog niet gestemd heeft, zou Ger en ik zeggen... doe dat in elk geval nog even. Het is bovendien prachtig weer. Leuk wandelingetje. En um, wij zijn er volgende week maandag weer. En zo meteen, na, nee, helemaal niet, ik we zijn er morgen weer. weer. Morgen weer. Ik, ben, ik ben zo het is in Door die verkiezingen. Het begint ja, ja. elke week eerder. Voor mij wel, ja, lijkt het. Nee, wij zijn er morgen natuurlijk gewoon weer vanuit Den Haag zelfs. Vanaf half vier. En u hoorde er al even Lucella Carasso. Het Radio 1 zo meteen, dat heb ik wel Zeker. goed, Zeker. meen ik. Ja. We spreken daarin met de burgemeester van en Koog. Hij heeft een heel aanvalsplan om als eerste gemeente... de stemmen het uh, snelst geteld te hebben. dus de eerste de uitslag. Hij schijnt zelfs ambtenaren met de beste conditie in te zetten voor vanavond om Rens Wouden voor te zijn. En verder de enigszins bekende en vertrouwde geluiden uit de stemlokalen. Dat na het nieuws van half vijf. En dat krijgt u van Juris Stubenitski. Radio 1, het NOS-journaal. Tot nu toe heeft ongeveer 37 procent van de kiezers gestemd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos Sineveed... in opdracht van de NOS en RTL... De opkomst is vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 ongeveer gelijk. Toen ging uiteindelijk 75 procent van de kiezers stemmen. Nederlandse militairen in Afghanistan hebben voor het eerst daar kunnen stemmen. Dat gebeurde in Kunduz en Mazar-e-Sharif. Voorheen moesten ze hun stemformulieren ver van tevoren opsturen naar Den Haag. Bij Amerikaanse diplomatieke gebouwen over de hele wereld... worden extra veiligheidsmaatregelen genomen... na de dood van de Amerikaanse ambassadeur in Libië... Hij kwam samen met drie andere Amerikaanse diplomaten om het leven... bij een aanslag bij het consulaat in Benghazi. En weblog Geen Stijl moet een schadevergoeding betalen... voor het publiceren van een link naar naaktfoto's van Brit Dekker. Volgens de rechtbank in Amsterdam heeft Geen Stijl... het auteursrecht geschonden van Playboy, een blad van uitgeverij Sanoma. Geen Stijl zegt dat het alleen het nieuwsfeit heeft gepubliceerd... en dat de foto's al op een Australische website stonden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Touchscreens XXL Presentation Partner 0800 400 4000 De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan onverdoofd ritueel slachten, maar de Eerste Kamer wil daar nog niet aan. Geef een duidelijk signaal. Kies partij voor de dieren.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 Als je inspiratie zoekt voor een dagje weg, kun je er eigenlijk niet aan voorbij. Je naar Nederland. De Spoordewinkel van NS. De plek voor de voordeligste treinuitjes. Zoals deze maand Burgers Zoe in Arnhem. Nu een toegangskaartje plus een treinreis voor maar 20 euro. Dat is maar 1 euro voor de trein. Laat je verrassen op spoordewinkel.nl Tot 2500 euro welkomstpremie. Kijk op eon.nl slash zakendoen. Uh, Supergoed nieuws. Die nieuwe klant? Ja, die is binnen.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 Goedemiddag. Een grote brand in Pakistan maakt veel duidelijker over erbarmelijke omstandigheden voor fabrieksarbeiders. We hebben zo contact met onze correspondent. Ook meer over de moord op de Amerikaanse ambassadeur in Libië. En we hebben reacties op de uitspraak van het Duitse Hoge Rechtshof over het Europees Noodfonds. Eerst de verkiezingen, want de opkomst gaat ongeveer gelijk op met twee jaar geleden. Zo'n 37 van de kiezers had een klein uur geleden ergens een vakje rood gekleurd. Jeroen de Jager, onze verslaggever, is in Rotterdam. Jeroen, bij een stembureau waar vandaag uh, van alles gebeurt, hè, voor het eerst. Ja, nou, Een aparte locatie, Lucelle inderdaad. Want uh, dit is het uh, Maanstad ziekenhuis. Uh, groot ziekenhuis hier met uh, 4000 uh, man personeel. Uh, die kunnen hier in dat ziekenhuis, in de grote hal, bij de hoofdingang uh, stemmen. Er is een stembureau ingericht, nummertje 247. Houdt de tafel met daarachter inderdaad de voorzitter en zijn twee medewerkers. En ze hebben een uh, iPad uh, voor hun neus staan. En op die iPad staat de zogeheten verkiezingsapp. Dat is interessant, daar gaan we zo even over praten met de wethouder. Uh, wat is hier nog meer? Ja, natuurlijk de bewaking. Want vorige keren ging het een beetje fout in Rotterdam. Weert er in sommige stembureaus uh, door meerdere mensen in een hokje gestaan. Dat mocht allemaal niet, daar is nu die extra bewaking voor aanwezig. Uh, nog meer nieuwigheden, mevrouw de wethouder Jantine Kriens. Nou ja, een van de nieuwigheden is dat we een mobiel stembureau hebben ingericht in een aantal instellingen voor mensen met verstandelijk gehandicapt. Oké, okay, die rijdt rond? Ja. Uh, nou, hij rijdt, niet, ja, hij rijdt rond en dan bouwen we hem op in zo'n instelling. Ja. En dan kunnen de verzorgenden, die kunnen mensen dus ook helpen om te stemmen. Want ook die mogen niet met z'n tweeën in een, uh, in een stemhokje natuurlijk. Ja. Uh, maar wie maar enigszins kan, die kan op die manier ook stemmen. Ja. Oké, okay, eerder is het ook wel gedaan trouwens over verkiezingsbureaus of stembureau uh, in een ziekenhuis. Ook in het vorige maand, dat ziekenhuis, toen kwamen er die dag maar tientallen. Nu is de opkomst en dat kan ik zomaar zien op die app. Uh, uh, hier 356 mensen hebben gestemd. Dat is in ieder geval veel meer dan de vorige keer. Even over die uh, app mevrouw Kriens. Wat is daar nou handig aan? Wat er handig aan is, is dat je. Het is natuurlijk gewoon een proces. Mensen komen binnen en dan moet je checken en dat uh, moeten ze. Uh, en toen verloog de, de verbinding. En in die ja, app zit al die heel informatie even weg, en dan kun je dus heel snel kijken... oké, okay, dit is een geldige pas, kan door. Uh, als er zich een incident... Ik viel heel even weg. U was net aan het vertellen... Uh, wat handig is dat uh, die verkiezingspas kunnen mensen ervoor houden. Nou ja, zeg. En weg was u weer, Jeroen de Jager. Ik stel voor dat wij later bij hem terugkomen... als de verbinding weer hersteld is. Dan gaan we naar een andere plek waar tienduizenden stemmers waren. Die waren namelijk vandaag op de 50-plus-beurs in Utrecht. Daar hadden ze bij de hoofdingang ook een stembureau ingericht... voor bezoekers, ook voor omwonenden. Alleen lang niet iedereen verliet het stembureau in goede stemming daar. Tot 9 uur kunt u in eigen gemeente nog terecht. Uh. Uh, ik kom uit Valkenburg. En heeft u op tijd uh, de kiezerspas aangevraagd? Uh, nee. Ik wist niet dat ik hierheen zou komen, dus uh, vandaag. U gaat wel naar de beurs? Ik hou wel naar de beurs, ja. Dat toegangskaartje ben je toen niet vergeten? Nee, nee, nee dat heb ik. <laughs> 164, 12, 40. 164, 1240. Dat zullen we even opzoeken. Hier is akkoord. De voorzitter van het stembureau. Thomas van Duin, hallo. Dit was wel een van de jongste stemmers van vandaag, denk ik, of niet? Een van de jongeren, inderdaad, ja. En deze meneer komt nog uit de buurt ook, dus dit is een van de mensen uit de wijk. Maar ja, de bedoeling is dat hier ook heel veel mensen van de beurs uh, zullen uh, komen stemmen. En goed, ik weet niet of je gezien hebt, maar dat is nogal wisselend omdat mensen van tevoren wat moeten regelen als je uit de andere gemeente hier wil stemmen. Dus je kiezers moet aanvragen en dat hebben nou, heel veel mensen wel gedaan, maar ook heel veel mensen niet. Dus een beetje één op één die het wel en niet gedaan hebben. Dus ja, dat is jammer. Die moeten wel teleurstellen. Die mogen alleen in hun eigen gemeente stemmen. Nou, ik wilde hier stemmen. Ik woon in Kring van de IJssel, maar ja, dat gaat natuurlijk niet door. Dan had ik iets aan moeten vragen. Maar goed, dan ga ik naar Kring van de IJssel terug om te stemmen. Begrijp u? Ja, wist u het niet dat het moest? Nou, ik wist niet dat je dat aan moest vragen. Ik denk, nou, ik ken hier ook stemmen. Dat gaat zeker zo. Maar het... En Dat is jammer. Ja, er wordt toch wel heel veel aandacht aan besteed om het te regelen. En ook vanuit uw aandacht hebben we begrepen die er op hun site aandacht voor gevraagd hebben. Als je hier moet stemmen omdat hier een stembureau is, ja, vraag het van tevoren aan. Hoe komt dat nou, dat mensen dat niet regelen? Het is heel flauw om te zeggen, op de 50-plus-beurs komen veel vergeetachtige mensen. Maar is het ook echt zo? Of... Nou, ik geloof niet dat het daarin zit, want mensen kunnen hiervan naartoe, dat vergeten ze in ieder geval niet. Dus mensen die we nu teleurstellen, zullen de volgende keer hopelijk weten dat ze iets moeten regelen van tevoren. Dus dat is een beetje het voordeel van, van dat ze nu een keer teleurgesteld worden en de volgende keer dat misschien wel regelen. Eén keer en nooit weer. Zeggen. Laten we het hopen. Ja, laten we het hopen. Ja, het is zonde, toch jammer. Reacties in Utrecht bij de 50-plus-beurs. Matthijs Holtrop uh, sprak daar met de mensen. Dan gaan we nog even terug naar Jeroen de Jager. Jeroen, want jullie waren midden in het, in het verhaal de uitleg ja, van de, de verkiezings-app. Ja, met de verkiezingsapp is dus de bedoeling dat er één veel sneller al die stemmen geteld kunnen worden en doorgegeven kunnen worden aan de centrale, zal ik het maar nou even zeggen. Maar je kunt er direct ook invoeren de, het aantal stemmen dat is uitgebracht op de partijen, mevrouw Kriens, de wethouder hier, en uh, daarmee zal de telling dus hier in Rotterdam veel sneller gaan. Nou, voor die 20 stembureaus nu, ja, hè? Ja, waar die nu... app uh, gebruikt wordt. Precies, dus nu echt is het een proef. Ja. En dat betekent dat als het met de hand geteld is, dan voeren we het in in het echte officiële procesverbaal, wat gewoon in de iPad zit nu, en dan kan het... Het ook weer heel snel doorgestuurd. Wat kunnen we dat strakjes voor alle stembureaus doen? Ja, dan betekent dat dat wij als eerste natuurlijk eruit moeten komen. En dan zou het razendsnel gaan. Dat zou het razendsnel gaan, ja. ja. En dan kan dat uitgerold worden, zoals dat dan wordt genoemd, over het hele land misschien wel? En heeft u toch een heel leuk ding ontwikkeld? Nou, Binnenlandse Zaken uh, kijkt uh, over onze schouder mee. Wat heel leuk is overigens, is dat het onze eigen ambtenaren zijn die het ontwikkeld hebben. Uh, en als het allemaal goed blijkt te gaan en tot nu toe gaat het allemaal juist heel goed, dan. Ja, zullen andere gemeenten ongetwijfeld ook geïnteresseerd zijn. Oké, okay, goed. reuze bedankt. Uh, tot slot Lucella nog even. Het is bijzonder hier om te zien. Nu even niet hoor, uh, maar net bijvoorbeeld een uh, jonge dame in een rolstoel met een infuus die hier gewoon haar stem kan komen uitbrengen. Mooi. Jeroen de Jager was dat vanuit Rotterdam. En over dat stemmen van, uh, tellen van de stemmen later meer deze uitzending uh, vanaf Schiermonnenkoog. Waar ze er een hele strijd van maken om snel te zijn. Elke uur eh, kwamen er vandaag meer slachtoffers bij. Slachtoffers van een grote brand in een fabriek in Karachi, een industriestad in Pakistan. Inmiddels wordt er gesproken over zo'n 300 mensen die om het leven zijn gekomen. Lucas Waagmeester, onze correspondent. Lucas, dat roept natuurlijk de vraag op wat is daar allemaal misgegaan? Ja, een heleboel. Hè. Dit is voor zover we dat weten. De grootste bedrijfsbrand, eh, brand. de grootste fabrieksbrand in de geschiedenis. Hè. Bij een brand op een plek waar mensen aan het werk waren vielen niet eerder zoveel doden tegelijk. Hier inmiddels inderdaad 289 lichamen uit die kledingfabriek gehaald. Zegt de politiecommandant daar, hij zegt ook... dat er nog zeker tientallen mensen in dat pand moeten liggen. Uh, 1500 mensen waren daar gisteravond aan het werk... toen die brand uitbrak in een gebouw van meerdere verdiepingen. En er was wel geteld één uitgang, één deur... waardoor al die mensen naar buiten moesten. De rest van de deuren zat op slot. Het verhaal gaat dat er werd uitbetaald op dat moment... en er dus veel contant geld in de zaak was... Om diefstal te voorkomen waren de deuren vergrendeld. Uh, ja, er zijn honderden zeer zwaar gewonden, brandwonden, botbreuken... mensen uit de ramen gesprongen. Het moet echt verschrikkelijk geweest zijn. Ja, dat roept ook de vraag op hoe die brandveiligheid geregeld is bij dat bedrijf. Dus ontzettend slecht als ik het zo hoor. Ja, dat kan je wel zeggen. Er zijn heel weinig bedrijven die daar eigenlijk aandacht voor hebben hier. Ik, ik, ik zei het vanmiddag, heb ik het verteld ook... Ik kom hier best vaak uh, bij dit soort bedrijven binnen. En je ziet daar in één oogopslag dat er eigenlijk geen regels zijn. Hè. Wat mij hier vooral altijd opvalt... is dat eigenaren van zo'n fabriek gewoon de grens opzoeken... als zij niet aan die regels gehouden worden. Niemand, uh, hè, als niemand uh, die regels oplegt. Arbeiders zitten op de grond. Geen gehoorbescherming tegen herrie. Geen bescherming tegen chemische stoffen. Uh, gevaarlijk gereedschap gewoon open en bloot. Arbeidsomstandigheden zijn hier echt ja, in alle sectoren. Niet alleen in de industrie vaak echt middeleeuws te noemen. En laat staan dat iemand zich dan gaat bekommeren om de veiligheid. Hè? Eigenaren reageren vaak heel laconiek als ik daar dan vragen over stel. Inshallah is een beetje de sferie. God bepaalt het en als het misgaat, ja, dan zien we wel weer. Ja, dan zien we wel weer. Wat denk je, gaat er dan nu iets veranderen bij, bij dit soort fabrieken? Nou, Heel eerlijk gezegd, dit soort dingen... Ja, hier gaat het natuurlijk wel heel erg mis hè, vandaag in Karachi. Maar dit soort drama's die komen hier eerlijk gezegd best vaak voor. En je ziet toch weinig actie dan... Uh, vervolgens om het te voorkomen wat kan helpen, en dat gebeurt ook wel, is dat klanten van zo'n fabriek eisen gaan stellen. Hè? Uh, deze landen, India, Bangladesh, Pakistan, dat zijn echt de textielfabrieken van, van de wereld. Hè? Iedereen die nou ja, naar dit gesprek luistert, jij ook, hè? iedereen heeft op dit moment wel iets aan zijn lijf dat, uit deze, dat in deze regio is gemaakt. Dus onze kledinghandel heeft macht in zo'n land als Pakistan. 55% van de export van Pakistan is bewerkt of onbewerkt. Textiel, dus dat gaat echt ergens over voor hun ook. Van de Pakistanse overheid hoeven we denk ik niet veel te verwachten. Die is te druk met zichzelf, heeft veel grotere problemen. Maar de realiteit is hier dus, een verhaal dat we wel, natuurlijk wel kennen... dat de markt eigenlijk zichzelf moet reguleren. En dat blijft dus verschrikkelijk moeilijk als een overheid totaal afwezig is. Dat zien we vandaag hier in Karachi, de gevolgen daarvan... Blijft dus, uh, een, ja, het blijft echt een drama, 300 doden in 24 uur. Want als je het hebt over bedrijven die, die de producten afnemen daar... bedrijven uit Europa bijvoorbeeld... Uh, heb je wel voorbeelden waar eisen gesteld zijn aan fabrieken... waar de arbeidsomstandigheden wel echt verbeterd zijn? Ja, zeker wel. Hè. Door inkopers van grote, uh, grote kledingwinkels bijvoorbeeld in Nederland... denk aan de HEMA of aan de CNA... Uh, die gaan uh, regelmatig, die zoeken echt dit gebied natuurlijk op en die proberen met die, uh, met die fabrieken te praten. Uh, die proberen daar langs te gaan en te kijken hoe die omstandigheden daar zijn. Die proberen ook in, in contracten natuurlijk vast te leggen hoe die omstandigheden moeten zijn. Maar het is vaak heel moeilijk omdat uh, een fabriek levert een eindproduct, maar daarvoor zitten ook weer allerlei fabriekjes die, uh, hè, die ook bepaalde bewerkingen aan zo'n kledingstuk doen. Het is voor een bedrijf uh, uit het westen heel moeilijk te traceren wie allemaal. Aan zo'n product heeft meegewerkt en onder welke omstandigheden. Dus uh, je kunt, ik weet het natuurlijk niet, in dit geval weten we nog niet. Is dit een fabriek uh, waar dit vanmiddag is gebeurd, die ook werkt voor westerse bedrijven? Um, kan dit goed voor lokale markt zijn en dan, dan is er al helemaal geen controle. Maar het is wel, uh, ik, ik zeg het maar omdat het eigenlijk de enige hoop is: hè, dat klanten, grote klanten, bijvoorbeeld uit Europa, dat die toch uh, meer eisen gaan stellen aan de veiligheid van, arbeids, uh, van arbeidsomstandigheden hier. Lucas Waagmeester was dat over die grote brand in Pakistan? En zo Lex Runderkamp, hij ontmoette het afgelopen jaar... de omgekomen Amerikaanse ambassadeur in Libië. Eerst krijgt u de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen, goedemiddag. Goedemiddag, Lucera. Er staat 50 kilometer file in totaal. Het is wat minder druk dan gebruikelijk op woensdag. De meeste files staan bij Rotterdam en Utrecht. Bij Amsterdam valt het mee met de drukte. De langste files staan op de A20-hoek van Holland richting Gouda... voor knoppen 4 kilometer. Op de A15-Europoort Rotterdam bij Spijken-Nisse 4 kilometer... en bij knoppen 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso. Libië. President Obama heeft de aanslag op zijn ambassadeur daar scherp veroordeeld. De ambassadeur en drie medewerkers kwamen om het leven in Benghazi. En die aanslag die werd uitgevoerd door een militie. Een militie die boos is over een Amerikaanse film... waarin de spot wordt gedreven met de profeet Mohammed. Onze verslaggever voor de Arabische wereld, Lex Runderkamp... heeft deze ambassadeur wel eens ontmoet. Lex, wanneer was dat? In maart vorig jaar toen de Libische opstand tegen Gaddafi eigenlijk nog maar een maand bezig was... kwam Chris Stevens als speciaal gezant naar Benghazi. Hij was de verbindingsman tussen de rebellenbeweging en de Amerikaanse regering. En hij hield de eerste week kantoor in het Tibesti-hotel. En daar zaten toen in Benghazi en daar zaten toen enkele journalisten onder wie ik zelf. En als je zegt hij was verbindingsman... wat, wat, wat bood hij de rebellen destijds om in hun poging Gaddafi kwijt, kwijt te raken? Ja, Stevens was... Zeer zwijgzaam over zijn activiteiten. Wij journalisten wilden natuurlijk alles van hem weten over wel of niet geheime wapenzendingen aan de rebellen, de betrokkenheid van de CIA. Maar Stevens zei uh, Stevens, hij, hij steeds met een glimlach: als je een interview wilt, moet je het aanvragen formeel bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington. Hij gaf geen echte diepgraafde interviews over. En wat voor indruk maakte die op je? Als een absoluut charismatische man. Met een hele vriendelijke uitstraling. Hij had verschillende posten in de Arabische wereld al, al gehad. In Irak en in Syrië en in Saoedi-Arabië. Hij sprak taal. Dat zag ik hem ook echt doen. Hij sloeg dan weer een Libiër uh, de armen om de schouders... en fluisterde hem iets in het Arabisch zachtjes toe. Hij was een inlevende diplomaat, niet zo'n keiharde Yankee. Uh, ik denk dat ze wat dat betreft echt uh, de beste, een van de beste Amerikaanse diplomaten verloren. En is hij dan als een soort beloning uh, daarna toen Gaddafi eenmaal weg was, uh, dood was... Uh, als, als beloning ambassadeur in Libië geworden, omdat hij al zo goede contacten had daar? Ja, of dat een beloning was of, of echt gewoon hartstikke goed voor de Amerikanen... omdat hij zo'n ontzettend goede verbinding had met dat land. Uh, ik heb net zitten lezen zijn laatste persconferentie... zijn laatste brieven, dingen die hij geschreven had. Dan zie je gewoon echt... Ja, dat is niet gespeeld, een soort liefde voor Libië. Uh, en die man was er ja, ontzettend hard mee bezig om, om het de goede kant op te helpen. En wat weet je over die aanval gisteravond op het consulaat? Nou, ik begrijp dat na zonsondergang gisteren, hè, op die historische dag, want het was 11 september, 11 jaar geleden, eh, dat een groepering die zichzelf de verdedigers van de islamitische wet noemen, kwam protesteren bij, de, bij het consulaat in, Beng, in Benghazi omdat er een anti-islamfilm uh, op het uh, internet uh, circuleert die zij wilde stoppen. Die film draait overigens al sinds juli op het internet... maar gemaakt door een soort amateurfilmer, een Israëlische Amerikaan... die in Californië woont. Uh, heel provocatief, een, een echt gewoon een slechte film. Maar goed, he, men heeft daar aanstoot aan genomen. En ze kwamen eisen dat die film uit roulatie zou worden genomen. Maar daar is meteen vrij grof ingeschoten uh, me, uh, wa, geschoten met wapens. Uh, en ja, nu is die maker, die Sam Bessel heet... Uh, ontzettend, hij is ondergedoken. Een vriend van hem zei nog tegen hem, stond vandaag in de Associated Press, publiceerde dat letterlijk dat hij tegen hem gezegd had als je dit doet, zul je de volgende Theo van Gogh worden. Nou, Daar heeft het wel iets van weg, wat de reacties zijn zeer heet, niet, ook niet alleen in Libië ook in Egypte. En het consulaat zou je zijn beschoten met een raketwerper vervolgens in brand gestoken, uiteindelijk legeroofd. En zojuist heeft het ministerie van buitenlandse zaken in Amerika bevestigd dat er vier Amerikanen zijn omgekomen.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 working on to five. Watch him shatter. You're just a step on the boss man's ladder, but you got dreams he'll never take away. On the same boat with a lot of your friends, waiting for the day your ship will come in, and the tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. Working nights. Jawel, Dolly Parton, daar was hij weer eens een keer, 9 to 5. Nou, het is bijna vijf uur, uh, tijd dus voor Marco Verhoef. Goedemiddag, Marco. Hoi. Typisch Hollands weer vandaag. Ja, het was uh, heel Hollands inderdaad, die, die bekende wol wolkenluchten, Hollandse wolkenluchten. Uh, toen ik hier vanmorgen heen reed, uh, toen, uh, had ik echt zoiets van... Ja, waarom zit ik nu in een auto? Moet ik mijn handen aan het stuur houden? En waarom heb ik mijn camera niet uh, bij de hand? Want het zag er inderdaad echt prachtig uit uh, buien. Dat hoort daar dan ook bij, hè? maar dat maakt de lucht wel mooier, vind ik zelf. Maar goed, die buien hebben wel hier en daar nog wat water achtergelaten. Dus dat moeten we dan ook niet helemaal vergeten. Ja, en de komende 24 uur? Ja, er verandert wel weer wat. Ik, op dit moment uh, hebben we vooral in het noorden en oosten nog een paar buien. Die gaan langzaamaan wat verdwijnen. Maar op de Noordzee ligt ook weer een wat actief gebied klaar. Dat zal met name de kustgebieden parten gaan spelen... in de late avond en in de nacht. In het binnenland is het dan wel meest droog met opklaringen. Kan het afkoelen tot een graad of acht. Dus dat zijn echt al wel frisse nachten aan het worden. En dan eh, nou ja, morgenochtend misschien nog een buitje in het noordoosten. Elders kan ik het ook niet helemaal uitsluiten. Maar over het algemeen is het toch meest droog. Wat wolkenvelden, wat zon. Redelijk rustig weer, denk ik. En blijft dat dan ook een paar dagen zo? Uh, wel als we de vrijdag vergeten. Maar ja, die zitten er nog wel even tussen. En dat is eigenlijk meer een herfstdag. Want dan komt er echt een actieve storing voorbij. Met veel wind ook. Het begint al s ochtends met een harde wind. Windkracht 7 langs de kust uit het zuidwesten. Die gaat draaien naar noordwesten. En neemt dan later op de dag langzaam wat af. Gaat ook gepaard met bewolking en buien. Misschien de vrijdagochtend nog wat zon in het zuidoosten. Later weer in het noordwesten. En die opklaring in het noordwesten. Ja, dat is dan goed nieuws voor het weekende. Want dat ziet er gewoon prima uit. Nou, lekker. 20 graden, zoiets. Zondag zou dat best wel eens kunnen, ja. Marco Verhoef, dankjewel. Na de verlossende uitspraak van het grondwettelijke hof... in het Duitse Karlsruhe haalt Europa inmiddels opgelucht adem. Want Duitsland doet mee aan dat permanente noodfonds, ESM... waarmee de euro moet worden gered. En ook Europees Commissievoorzitter Barroso is blij met deze belangrijke stap. In zijn jaarlijkse State of the Union, want die houdt hij namelijk... riep hij vanochtend in het Europees Parlement op... tot nog meer integratie van het Europees beleid. Want alleen samen, zegt hij, kunnen we onze problemen oplossen dat we dit samen zijn en we het Commissievoorzitter Barroso krijgt de handen op elkaar... als hij in Straatsburg in het Europees Parlement zijn toekomstplannen presenteert. De eurozone redden, dat staat voorop. Het noodfonds ESM, dat landen in problemen te hulp kan schieten... is daarbij natuurlijk noodzakelijk. Maar het is volgens Barroso nog lang niet genoeg. Hij wil nog veel meer. We to moeten naar... Een federatie van nation-staten. Dat is wat we nodig hebben. De Europese Unie moet een federatie van soevereine landen worden. Dat is onze politieke horizon. En wees niet bang, dat wordt geen superstaat, verzekert Barroso. Ik call voor een federatie van nation-staten, niet een superstaat. Een democratic. Hoewel niet iedereen in het parlement daarvan overtuigd lijkt. Maar wie er anders over denkt, vergis zich, zegt Barroso. Het zal een real verhaal. Anders leggen we ons lot in handen van nationalisten en populisten. Ik geloof in een Europa waar burgers trots zijn op hun land... en trots zijn op Europa en de Europese waarden. Nog tijdens zijn optreden twitteren diverse Europarlementariërs... al kritische kanttekeningen. Barroso gaat helemaal los, schrijft CDA-Europarlementariër Wim van den Kamp. Laat hij zich nou gewoon bezighouden met het oplossen van de crisis. Maar volgens Barroso kan Europa er alleen maar bovenop komen door een nieuw Europa vorm te geven. Je hebt geen toekomst als je je vasthoudt aan ouderwetse instrumenten. Stop trying to answer the questions of the future with the tools of the past. Sinds het start van de crisis hebben we have seen time and again that interconnected global markets are quicker and therefore more powerful than fragmented national political systems. De crisis heeft aangetoond dat in deze snel globaliserende wereld de financiële markten ons telkens weer te slim af zijn. De gefragmenteerde politieke systemen in Europa kunnen hier niet meer tegenop. Nog meer samenwerken, dus zegt Barroso, op naar een politieke unie. The completion of a deep and genuine economic union based on a een politieke unie, een monetaire unie, een economische unie en om te beginnen een bankenunie. Want om de grote problemen bij banken aan te pakken, moeten alle banken in Europa onder het toezicht komen van de Europese Centrale Bank. De crisis heeft zien dat, terwijl banken transnational regels en national Banken opereren tegenwoordig allemaal over de grenzen, ze zijn internationaal, maar het toezicht op die banken dat bleef nationaal. En als er bij een bank wat fout ging... betaalde de Europese belastingbetaler de rekening. Die situatie is niet langer houdbaar. Meer integratie, meer Brussel. Barroso is ambitieus. Europa heeft een nieuwe koers nodig. Je van Europa afkeren is niet de oplossing, zegt Barroso. Die tot slot nog indirect wat advies geeft aan landen als Nederland. In de 20e eeuw... Een land van 10 of 15 miljoen mensen kan een globaal zijn. In de 21 ste eeuw zelfs de grootste Europese landen het risico van irrelevance. In het verleden kon een klein land misschien nog een rol op het wereldtoneel spelen. Maar in de 21 ste eeuw moeten zelfs de grootste landen in Europa ervoor uitkijken... dat ze in de wereldeconomie niet irrelevant worden together as community institutions we we'll een build a better stronger and more united europe i thank you for your attention bedankt voor de aandacht zij, uh, euro Commissaris, de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso Tijn Sade... vatten zijn uh, toespraak samen. Na vijf uur zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Natuurlijk meer over de verkiezingen. Hoewel uh, de grote ontknoping nog even een paar uur op zich laat wachten. Wie weet nog iets langer. Daar gaan we over praten met uh, onze correspondent in Amsterdam. Want dat is hij vanavond Wilco Boom. Hij zit bij de PvdA klaar. En uh, wij gaan ook praten met Gerrit Voerman. Tot zo. Elke werkdag, BNN Today. Is dit een Ajax-pakje of is het een eigen pakje? Nee, dit is een eigen pakje. Nou, dit is een eigen pakje. Nee. S'avonds <laughs> om half negen op Radio 1. Hoe ga ik nou op een nette manier vertellen dat die, die aardige meneer... dat die er toch eigenlijk weinig van, van gepakt heeft, als ik eerlijk ben? Luister en kijk mee op radio1.nl. Kijk later. Hoi, hoi. Heel goed. Doei, doei. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Dit is Radio 1.